Kees met het NOS-journaal. Na een actie tegen olieboringen heeft de Spaanse marine... het schip de Arctic Sunrise van Greenpeace aan de ketting gelegd. Het schip ligt in een haven op het eiland Lanzarote. Volgens de Spaanse marine kwamen de actievoerders te dicht... bij een onderzoeksschip van een oliemaatschappij... en hebben ze daarmee de veiligheid op zee in gevaar gebracht. Vorig jaar werd de Arctic Sunrise in Rusland ook al aan de ketting gelegd. De bemanning zat toen maandenlang vast. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden moeten harder worden aangepakt. De coalitiepartijen, VVD en PVDA vinden het onacceptabel dat zorginstellingen met hetzelfde geld verschillende kwaliteit zorg bieden. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de kwaliteit van de verpleeghuizen met staatssecretaris Van Rijn. De coalitiepartijen willen bij slechte zorg de directie wegsturen. De bewoners mogen blijven. Een 14-jarige jongen heeft vanavond zijn 34-jarige moeder neergeschoten in hun woning in Rotterdam. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Toen moeder en zoon in een worsteling terechtkwamen ging het vuurwapen af. De jongen sloeg op de vlucht, maar is later aangehouden. Hij had bij zijn arrestatie een vuurwapen bij zich. De vrouw heeft een schotwond in haar buik opgelopen. Volgens de politie was ze aanspreekbaar. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Twaalf mensen zijn vanmiddag onwel geworden in een winkelcentrum in Tilburg. De winkels en de onderliggende parkeergarages zijn ontruimd. Twee medewerkers van een elektronicazaak vielen flauw. Tien andere mensen, onder wie winkelpersoneel en twee agenten, klaagden over hoofdpijn en geprikkelde ogen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Mogelijk is er koolmonoxide vrijgekomen, maar de brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak. Het weer, geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 6 graden. Morgen opnieuw veel wolkenvelden, maar het blijft vrijwel overal droog en het wordt 9 graden. In de nacht van woensdag op donderdag is er kans op vorst aan de grond. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens wordt gecontroleerd, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden.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 tweeduur uur van uh, CFM Jazz. Mijn naam is Aco Beuving. En uh, ja, dit is een beetje in een afwijking van een andere melodieën. Maar we beginnen tweeduur. uur. Ik begin altijd het tweede uur met de Harlem Nocturne. En deze keer uh, gespeeld door Michael Linkton. En nou denkt u natuurlijk, wie is Michael Linkton?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 Oh, mm -hmm. We'll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 Bits in my heart When autumn weather Turns a green Lifts the flame My flame burns the same Dresses your face, you feel the sun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 spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. alleen herfst in New York, maar natuurlijk ook herfst in Rome, Dorothy Esby.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 Mm-hmm.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 Morgenavond is er geen CFM Cinema Want er is een rechtstreekse uitzending In verband met de begroting Of gemeente Dus Geen G CFM Cinema Morgenavond maar een live uitzending En dan ben ik er weer de volgende keer Ik hoop dat je genoten heeft van CFM Jazz Met Alko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 I walk